Weer Boekraad met het NLS Journaal. Een groep IC-artsen van ziekenhuizen in Noord-Brabant en Limburg... stellen in een brandbrief dat de grenzen zijn bereikt van de zorg op hun intensive care afdelingen. Ze willen dat de overheid zich gaat voorbereiden op de scenario's die ontstaan... als ze daadwerkelijk de zorg niet meer kunnen leveren. Volgens de artsen heeft de Nederlandse bevolking niet door hoe dichtbij dat moment is. Ze vragen demissionair minister De Jonge en ziekenhuisbestuurder Kuipers... om die boodschap duidelijk te gaan maken. Lang niet alle partijen in de Tweede Kamer gebruiken het volledige budget dat ze krijgen om mensen in te huren om de Kamerleden te ondersteunen. Er gaan soms miljoenen naar de reservekas of partijen storten tonnen terug, meldt Nieuwsuur. In 2019 werd er juist een motie aangenomen... waardoor er voor politieke partijen extra geld beschikbaar kwam voor het aannemen van medewerkers. Dat was volgens partijen nodig om de regering beter te kunnen controleren. Maar ook dit jaar verwachten sommige partijen dat ze niet het hele budget zullen gebruiken. Turkije heeft woedend gereageerd op de Amerikaanse erkenning van de Armeense genocide waarbij naar schatting anderhalf miljoen Armeniërs omkwamen. We hoeven van niemand wat te leren over ons eigen verleden... zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. De Armeense genocide was in 1915 en latere jaren... toen het huidige Turkije deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. Vandaag is de jaarlijkse herdenkingsdag. Bidens voorgangers hebben op president Reagan na... de erkenning van de genocide altijd vermeden... Ze vreesden dat zo'n erkenning de relatie met NAVO-partner Turkije zou schaden. Het weer. Vannacht koelt het af tot zo'n 1 graden. Lokaal kan het een graadje vriezen. Morgen opnieuw een droge dag. Vooral in de middag zijn er zonnige perioden. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Jozef voor zaterdagavond op Don't ask me because I don't know why. But it's like that, and that's the way it is. People in the world trying make meet. You try to ride, car, train, bus, or feet. I said you got to work to compete, it's like that, yeah. and that's the way it is. Time the love brought you close It's like that And that's the way it is Bills rise higher every day We receive much lower pay I rather stay young Go out and play It's like that And that's the way it is is oh. Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week van 9 tot minder 8. het eerste is het beste van Dance... Een beetje pop tussendoor. Dus het laatste show, nieuws, de party update en de tien boven beste platen van de dansvloer. Nou ja, nu is het van de streaming natuurlijk. De party update, ja. We hebben er wat feestjes die uh, gaan plaatsvinden, zoals je weet. Een paar testevenementjes evenementjes uh, zijn alweer afgelast, hè. Het is warm boos. Ik denk dat we met spoed uh, gevaccineerd moeten worden en dan gaat het allemaal goed komen. Voor de muziek van Two Lovers met It's Like That. Nog een uur en dan gaat, uh, nou iets minder als een uur, dan gaat uh, de avondklok in. Moeten we binnenblijven. Dus we hebben nog eventjes om dingen te doen. Doe maar je kan beter gewoon lekker aan je radio gekluisterd zitten en luisteren naar ZFM Zandvoort met nu op de radio J Vegas met They Don't Know. Uh, muziek. Muziek van de Two Lovers met Please Don't Go. Toevallig hoorde je straks ook wel een plaatje van uh, The Two Lovers. Maar dit was Please Don't Go. En daarvoor horen we Ariane Grande. Zo, het komt er lekker uit. Ariane Grande met uh, 34, 35, oftewel standje 69, in de Ray Isaac radio mix. Zie je, we hebben voor antwoord zaterdagavond. Armin van Buren en Duncan Lawrence Die zijn op Koningsdag de gastartiesten bij een optreden van de streamers. DJ zijn festival weer naar tweede dinsdag op met de gelegenheidsgroep bij het Paleis Noordeinde. Dus dat is toch wel, uh, ja, toch wel leuk, hè? kan je allemaal zien op de stream. De streamers bestaan uit onder andere Guus Meeuwers... Davina Michel, Maan, Nick en Simon. Die trainen op Koningsdag op vanaf het plein... bij de Koninklijke Stallen. Koning Willem-Alexander en zijn gezin... die die dag aftrappen uh, in Eindhoven... zullen in ieder geval bij de repetities van de groep aanwezig zijn. En de livestream van het concert is grafisch te bekijken. Dus uh, ja, toch nog een beetje Koningsdag. Hè? Zonder vrijmarkt, zonder al die onzin. Maar één positief iets... Uh, na Koningsdag is het woensdag en dan zijn we van de avondklok af. Dus dat gezeur iets minder en je mag een bezoeker meer uh, ontvangen. Zoals het er nu voor staat, maar de ziekenhuizen zijn in paniek. Want, uh, hè, code zwart of zo. En de terrasjes gaan weer open volgende week zaterdag. Nee, vandaag zijn die al geopend. Ik, uh, ik loop, weer een beetje, loop weer een beetje achter. Ja, is dus, uh, nee, nee, nee volgende week zaterdag. Ja, hè, ik ben helemaal in de war met de tijd. Coronatijd. Gaat ook rare dingen met je hoofd doen. Nee, ik heb geen... Geen corona, maar... Eh goed is, binnen twee weken ben ik gevaccineerd. Ja, ja zo oud ben ik niet hoor, maar uh, ik ben uitgekoren. Uh, in verband met werkzaamheden in de zorg mag je dan uh, eerder een prik krijgen. Dus uh, ja, toch wel leuk. En trouwens, de laatste 1500 kaarten voor Lolens zijn uh, afgelopen donderdagavond binnen drie seconden verkocht. De verkopen gewoon om acht uur. En iedere klant mocht maximaal vier kaarten bestellen. En dan denk je van Lolens, ja dat gaat plaatsvinden. Als het allemaal mee zit van 20 tot en met 22 augustus op het festivalterrein in Bieding. Huizen, onder andere Stormzy, de Chemical Brothers, Liam Gallagher, Balthazar Youngbloods en Lianne La De opposites Typhoon, Evie de Visser, Aldin Goen en Freekje zullen daar op gaan treden. Dus uh, ja, dan begint het allemaal. Hè. Ik heb van de week een boeking binnengekregen voor uh, hoe heet dat ook alweer? Een Alfmaar uh, Liquidity. Ik noem het altijd uh, Liquid City, maar het is Liquidity dat uh, gaat plaatsvinden in. Um, ja, ik vind het een beetje, beetje tricky. Maar uh, als die doorgaat, krijg ik toch mijn centen. Dus ben ik altijd wel positief. In ieder geval Augustus en September breekt de hel gewoon helemaal los als het allemaal doorgaat. Genoeg leuke feestjes. Maar ondertussen heb ik alweer drie minuten geluld. Tijd voor muziek. T maar kakies met Don't Tell Me. That's right. I can't get it. Cheer. Let's go. Een uh, risk assessment, featuring Diesel Romain met I Play House, en daarvoor hoor je Alex Prester met uh, Your Ragga en uh, party update. Ja, het is uh, anders dan anders, hè? Coronatijd nog. Vandaag hadden we officieel, onofficieel, uh, uh, 5 Oranje Dag 2021, field lab evenement. Ik zou vandaag om 12 uur beginnen, maar uh, ja, het ziekenhuis zit op 400 meter afstand. Met heel veel coronapatiënten daarbinnen. En uh, 10.000 mensen daar uh, op zo'n feest. Daar vonden ze toch een beetje... Dus de burgemeester heeft uh, de vergunning ingetrokken. Dus dat is dan weer een beetje jammer. En uh, ja, bevrijdingsfestivals gaan nog onder voorbehoud door. In Amsterdam uh, onder andere en... Uh... Potdoorn, Emmen, Enschede, eh, Roemond. Tot nu toe eh, wordt het allemaal... Eh, wordt het toch allemaal toegelaten. En voor de rest, eh, ja, zoals ik al zei... Eh, liquidity. Dan eh, dat gaan ze vanuit dat het zeker doorgaat. Nou, 3 juli wordt er gezegd van eh, Free Festival Almere. Als het allemaal eh, rond gaat komen... En uh, ja, is een beetje afwachten wat, uh, wat de ministers allemaal gaan zeggen. Hè? Onze regering bepaalt dat. En dan, uh, ja, dan moeten we afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, Liquidity onder andere in, uh, in Alkmaar Guilty pleasure. Op uh, zondag 11 juli middag. Voor mij mag dat doorgaan. Bospop uh, hebben ze weer gecanceld. Liquidity is op vrijdag 16 juli. In, uh, ja, recreatiegebied Geestemmer uh, Ambacht in Dijk. Ja, en uh, ja, zo hebben we nog meer feestjes. Maar echt officieel is het dus kan je heel blij maken. En dan denk je van, nou, die lul heeft ons alles verteld en dat gaat niet door. Dus uh, we zijn er een beetje voorzichtig mee. CfM's Antwoord door met muziek, want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Een beetje de stemming erin van de muziek van de festivals Andy Wright en James Bradshaw, using Simone Danny met That Sound. Je die optie hier op Cfms Antwoord in de Nightwalk. I, I Been looking for the side Now DJs in the mix and a 411 on where the party's at. Only on ZFM right now. Op tijd binnen moet zijn. Voor het Javon met random en daarvoor Nora and Pure met een uh, enchantment. Ja, ik hoorde hem. Ik heb hem wel vaker gehoord, maar ik had mijn twijfels: zal ik hem wel of niet draaien? Maar ja, ik weet niet of je het, uh, het sampletje hebt gehoord. Nou ja, het sampeltje. Fantastisch vioolgeluid van. Uh, is officieel van Bach, Master and Commander. En uh, ja, ik ga bijna denk ik van klassieke, mu klassieke muziek aan, want ik heb uh, de originele versie gehoord. Ik vond hem fantastisch. Echt, dat heeft iets maar met een beat eronder. Dat past toch weer meer uh, in dit programma en ook zeker moet ik zeggen. Ik eh, hou me hier van de beat. Zie we hebben antwoord. De Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair op de stream? Op nummer 10, The Vision en uh, Dave's Brown met uh, Dawn. Op 9, Louis Vega en de Martinez Brothers in de Vintage Culture, uh, Culture Remix Let It Go. Op 8, Kevin McKay en Tasty La Paz met Miss You. En op 7, Camden Cox en uh, Dobremski met Do You Remember. Op 6, Silas Dope met Off My Mind. En op 5, Monkey met Hurricane Soul. Op 4, Missy en Gero Blaster met House, extra nummer 1 plaatje. Op 3, Alex Preston met Love You Better. En op twee deze week Riverstar en Feeb Edwards met Love Divine. En deze week nog steeds op één. Voor de derde week Flashmob met Closer. Nou, die heb je al vaak genoeg gehoord. Misschien dat DJ Mouse hem straks nog even gaat draaien. En anders heb... kunnen we nog even praten met DJ Kavis Kelly. Misschien dat hij hem ook even in zijn mix wil gooien. Nu andere muziek? Nee, niet. De computer die zegt, uh, je moet je back houden. En we gaan gewoon Flashmob draaien met Closer. Je hoort hem nu hier in de Nightwalk. De nummer één, Closer van Flashmob.